Steeds meer jongeren gebruiken 3MMC. Uit onderzoek van het Trimbost-instituut... blijkt dat een derde van de jongeren het poeder gebruikt... tijdens een feestje. Ook uit een rondgang van mijn collega's van NW Stories... komt naar voren dat de partydrug steeds populairder wordt... vertelt mijn collega Maxime. Tot drie jaar geleden kon je het gewoon nog online bestellen. Dus met één klik op de muis had je het besteld... dan kreeg je het thuis bezorgd. Dus voor veel mensen voelt het ook misschien een beetje als iets van... nou, hoe erg kan dat dan zijn als het zo'n drugs is? Maar toch is 3MMC superverslavend, zegt deze deskundige. Wat je ziet... Als mensen proberen te stoppen en weer gaan gebruiken, dat ze ook veel meer gaan gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld eerst op een gram per week zat in het weekend en dan op een gegeven moment op drie gram. En experts willen dan ook dat er meer voorlichting komt over de druk. Twee jongens van 13 en 14 zijn opgepakt... omdat ze een NS-conducteur zouden hebben geslagen. Geschopt en bespuugd. Het gebeurde gisteravond op het station van Purmerend in Noord-Holland. De conducteur moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk waarom de jongens hem of haar aanvielen. Vitesse is een crowdfunding begonnen om de club te redden. Het gaat financieel heel slecht met de Arnhemse voetbalclub. Als ze de boel over twee weken niet rond hebben, dan krijgen ze geen licentie voor komend seizoen. De club kreeg eerder al 18 punten in mindering van de bond straf voor geldproblemen, waardoor ze ook degradeerden naar de Eerste Divisie. Om daar volgend jaar wel in te kunnen spelen is dus geld nodig. De nieuwe trainer John van den Brom roept fans nu op om inzamelingsacties te beginnen. En de kogel is door de kerk voor Adrian Newey in de Formule 1. De ontwerper vertrekt bij Red Bull, het team van Max Verstappen natuurlijk. Mede dankzij Newey heeft Verstappen de allerbeste auto van iedereen... Maar toch is het onduidelijk waarom hij vertrekt. En daar wordt dan ook veel over gespeculeerd, weet deze Formule 1-kenner. Gaat hij weg omdat hij eindelijk met pensioen gaat. Zijn vrouw die had nog wel wat grapjes gemaakt dat hij hem wel heel weinig heeft gezien uh, de laatste jaren. Um, hij gaat nog wel werken aan een, uh, een straatautoproject voor Red Bull. Um, dus misschien blijft hij dat dan doen. Of gaat hij toch stiekem wel naar Aston Martin, Ferrari. Het zou, eigenlijk ligt alles nog open. Ja, Niuwe heeft bijna 20 jaar voor Red Bull gewerkt. en Zijn vertrek kan volgens kenners dan ook reden voor verstappen zijn om naar een ander team te gaan. Het weer dan nog. Later vandaag in het zuiden kans op buien. Ook met mogelijk onweer. Maar tot die tijd een zonnige dag met zomerse temperaturen 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. We luistert plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Zij altijd dicht bij mij. It's sad Altijd zijn ik zal altijd zijn. Welkom terug. Ik ben het mooi het tweede uur begonnen met een heel mooi liedje van Celia Rombly: de liefde van je vrienden. Ja, dat is heel belangrijk in het leven. De liefde. Van je vrienden. En ik ga door met de Culture Club. Don't you really want to hurt me? Give me time. To realize my crash. Let me een vrouwencafé. Dat is een plek waar alle vrouwen, of mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een warm kopje koffie en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken ze koffie binnen en bij warme dagen doen ze dat koffie to go terwijl ze kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen. Lekker klagen over alles en nog wat want je hartluchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen, we, willen ze nog eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die ze informeren over een veelvoorkomende hulpvraag. En het is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. Cindy Lauper, time after time. Zie of not to see There is no question ZFM Nooit gelogen Nooit bedrogen Maar het is anders dan voorheen Wel als maatjes door een deur Maar mijn zonder kleur Ik voel me zo alleen Leven dagen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 Ja, dit waren de kast met woorden zonder woorden. Ja, wat gaat het weer ontgeven? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De temperatuur gaat verder omhoog... maar de buienkans blijft aanwezig. Vandaag, 1 mei, de Dag van de Arbeid... is er kans op een lokale 25 graden. De warmte gaat echter gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Er zijn zonnige perioden... En later op de dag is er kans op enkele stevige onweerbuien. De dagen daarna blijft het wisselvallig met warmte en vochtige lucht. Donderdag en vrijdag zal het nog rond de 20 graden zijn, waarbij er met name op donderdag nog enkele onweersbuien mogelijk zijn. Waarschijnlijk wordt het geleidelijk wat minder warm, met volgend weekend maximaal tussen net onder de 20 graden, waarbij de buienkansen afneemt. Bij weinig wind en regelmatige zon. Kan dit best aangenaam zijn en ik ga door met de Bee Gees. Birds. But let me find you, gone, Cause that would bring a tear to me This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my love Right now, there'll be no other time And I can show you how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 It's all I to take your heart away. are all I have to take your heart away. En dat waren de buffoons. Gezellig samen eten met buurtbewoners, een heerlijke verse maaltijd voor 10,50 per persoon, inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie of thee na. Met de zandvoortpas is het maar 8,50. Vooraf reserveren dat is wel mogelijk en dat moet ook. En dat is telefoonnummer 5740330. 5740330. Voor meer informatie m. .langeveld. PluspuntZandvoort.nl En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. De Beatles. Een nieuwe, ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Now and then van 2023.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 vier maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac autobanden ter waarde van 30.000 dollar eind de jaren 60 begon White muziekcarrière, aanvankelijk nog slechts Als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited, een damesgroep met drie leden, waarvoor hij de klassieker Walkin' in the Rain schreef. Hier is Barry Wright zelf met Let the Music Play. One ticket please. About it hey, what's going on, man? Cursus Improvisatietheater. Maak kennis met de wonderenwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met andere deelnemers erop losfantaseren. Deze cursus is voor alle leeftijden... en onder leiding van een geremoneerde theateracteur Leo van S. De kosten zijn slechts 5 euro per keer... en heb eventueel een gratis proefles. Met de Zandvoortpas 25% korting... Aanmelden www.pluspuntzandvoort.nl-info-provisatietheater. En het is elke vrijdag van 2 tot 4 uur. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. ABBA Little Thing. my gentle touch It's amazing darling that so little can achieve so much Little things like your sleepy smile As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning And why don't we stay in bed for a while Soon enough your naughty eyes, you'd consider bringing me a breakfast tray. But there's a price. little things, like that happy noise. As a brand new day is dawning, on this lovely Christmas morning, it's our children's day. We dan toon met een lekker oudje. The Animals, House of the Rising Sun. instrumentaal van de week. B. Bumble and the Stringers was een Amerikaanse band... met wisselende bezetting tussen 1960 en 1965. Gespecialiseerd in rock'n'roll arrangementen van klassieke melodieën. De grootste hits van de band waren Bumble Boogie... dat nummer 21 bereikte in de Verenigde Staten. En Nut Rocker, een erg rockende variatie op Tchaikovsky Notenkraken Suite... Dat nummer 1 bereikte in de UK Single Charge van 1962. De opnames zijn gemaakt door muzikanten bij Rendezvous Records in Los Angeles. Toen hun opnames succesvol werden, werd een tourneeband geformeerd. Geleid door R.C. Campbell. En die trad dan op als Billy Bumble. Hier is Billy Bumble en de stringers met Nutrockers. Ja, dat was een beetje snel afgelopen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Goed, we gaan naar het volgende item. Artiest van de dag. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Ja, wie is de jarig vandaag? Dat is Yvonne van Gennep. En het is een uh, Nederlands voormalige schaatsster. En die voornamelijk is geboren in 1964. Die wordt dus vandaag 60 jaar. En dan hebben we Tim McCraw. En dat is een Amerikaanse countryzanger. En die is geboren in 1967. En die wordt dus vandaag 57 jaar. Samuel Timothy McCraw is een Amerikaanse countryzanger. Vele van zijn singles en albums hebben de top van de hitparades bereikt. In totaal meer dan 40 miljoen. In 1989 nam hij zijn debuutalbum Tim McCraw op. In 1994 brak hij door met het album Not A Moment Too Soon... waarop hij de conferentiële single Indian Outlaw... en de Amerikaanse nummer 1 hit Don't Take The Girl stonden. In 1996 ging hij op tournee met Faith Hill... met wie hij in oktober van dat jaar trouwde. Het album Everywhere uit 1997... bevatte de eerste muzikale samenwerking met Faith Hill. De Amerikaanse nummer 1 hit It's Your Love... Een ander duet, Let Make Love, ontving zelfs een Grammy Award. De jarige Timmercrawl met Faith Hill met Let Make Love. Ja, laten we dat inderdaad doen. Baby, I've been Dreaming all day I'm holding you, touching you, you Had je let me love? Ik blijf een beetje in de liefde hangen. Sheriff Dean Do you love me? and words can say, I love you, yes I do. liefde toch mooi, hè? En ik ga dit, deze uitzending afsluiten met Susanne Freek. Ik hoop u volgende week weer terug te zien, weer live uit de studio. En uh, ik wens u een hele mooie week. En blijf lekker gezond. Tot volgende week. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat.